Dit Van der Linde met het NOS-journaal. De EU zet voorlopig alle financiële hulp voor Niger stil. Militairen kondigden woensdag aan dat zij de macht hadden gegrepen in het West-Afrikaanse land. Ze houden de democratisch gekrozen president sindsdien vast. De Europese Unie erkent de nieuwe machthebbers in Niger niet. Het land is een belangrijke partner van de EU bij het tegengaan van illegale migratie. Ook is er een kleine EU-trainingsmissie in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.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 Aranska Rus heeft het tennistoernooi van Hamburg gewonnen. Het was haar eerste overwinning op een WTA-toernooi. In de finale in Hamburg versloeg Rus de Duitse Noma Noha Akugue. Het weer buien, met vooral in het zuidoosten ook onweer. Vanuit het westen is er zon en het is ongeveer 22 graden. Morgen een enkele bui en dan is het ook een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 En als ik uh, Frans talige muziek draai, dan moet ik altijd aan uh, de tour uh, denken, Marco. En uh, ja, jij doet uh, volgens mij mee aan een uh, pool uh, wie uh, de tour gaat winnen. Ja, Hoe ja, is ja. het uh, dit jaar afgelopen allemaal? Uh, ja, die van mij, die komen morgen aan. Die komen morgen <laughs> aan. Dus het was niet helemaal uh, volgens planning gegaan. Ik heb volgens echt, jouw planning, ik, lacht, ik, ik heb er helemaal geen verstand van. Nee? Ik doe wel al. Nou best. ja, volgens mij wel, toch? Ja, maar dat moet je nooit uh, zo zeggen. Maar ja, voor het poeltje stelde het niet veel voor. Oké, okay, nou ja, volgend jaar weer een uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ga sparen. Zeker, nou de sprintrace in Spa. Ja, die flessen moeten daar uh, gevuld worden, dus hij is uh, uitgesteld vanwege regen, regen, regen, regen en nog eens uh, regen. Eén uur uh, over één uur. Zullen we gaan beginnen als het dan niet weer gaat pleinsen natuurlijk. Zo is dat, zo is dat. En in dit uur gaan we nog eens even het beest van de week met jullie doornemen. Ik zie een Winnie langskomen. Het lijkt me wel een leuke hond. En, die, uh, en wat inhaakdagen. En we gaan natuurlijk straks eerst beginnen met Randall Olsen. Die uh, vanuit de Studio Beverwijk gaat hij ons... Uh, ...natuurlijk weer bijpraten over... ...en zijn mening vooral geven... ...want er is heel goed in, heel heel goed in. Zeker wel. Over de uh, autosport in zijn algemeenheid. Um, ja, de inhaakdag. Het is vandaag lasagne dag. Uh, dag? Lasagne dag? Oh, die heb ik nog in de ijskast uh, staan. Oh, dus okay. die kan ik uh, vanavond uh, gaan eten. Is, vind jij dat lekker, Marco? Lasagne? Heerlijk. Heerlijk, ja, ja. Ja, als het goed opgediend wordt door een beeldschone dame... Dan... <laughs> Dat scheelt, dat scheelt. <laughs> ja, ja. Het is vandaag ook uh, internationale tijgerdag. Heb jij iets met deze poesigeest? Ja, zeker. Ja, ja. wel een hele mooie beest. Het is schitterend. Ja. schitterend. Ik las uh, dat hij in een, een bepaald deel van de wereld we hadden ze uh, zeg maar maatregelen getroffen om uitsterven uh, te voorkomen. En het is gelukt. Het is een, hij is een, een kort aantal meer geworden. Dus ik weet niet of het goed Nederlands is, maar uh, kijk even naar grote schrijvers. <laughs> Ja, Ik word altijd zenuwachtig als Marco de Messi in de uitzending is. Want hij, het let zo op, wat je, op mijn woorden. Hè. Is, um, en, en ik stot er maar altijd drie uur doorheen. Dus uh, dat komt helemaal goed. Oké, okay, de tijgerprintjes uh, gaat er weer beter mee. Dus. Ja, ja, ja. Okay. En, en begin van de Pride Amsterdam natuurlijk. Uh, morgen is het Internationale Dag van de Vriendschap. Kijk, dat is leuk, wow. hè? Ja, dat is leuk, dat is leuk. Cheesecake-dag en, uh, cheesecake en schoonvadersdag is het ook morgen. Uh, heb jij schoonvaders gehad, uh, Marco? Ja, heel veel. Heel veel. <laughs> ik, ik ook een paar, maar goed, uh, jij heel veel. Ja, nee. ik heb een aardig moment. Kon je het goed met zijn vinden eigenlijk? Ik weet het niet, ik sprak naar het ze. Oh. <laughs> we gaan de muziek, dat is ook wel. Zeker, nou, je, hebt het schoonvaders. Even, ja, je hebt het over <laughs> schoonvaders en uh, schoonmoeders. Ja. Maar je hebt ook uh, No Woman No Cry natuurlijk. Ja, hè? Dus, uh, ja, ja. ja, Die gaan we even draaien nu, lekker ja. hoor. Bob Marley en de Wailers. Ja, ben ook geen uh, schoonvader, geen schoonmoeder. No nee. woman, no cry. Nee. Inderdaad, zo dadelijk de pit report met uh, Randall Lawson. Eerst gaan we even een hele lekkere nieuwe single voor je draaien: Living on an island. Of the past. Now follow me and let's have a blast. This life is cool, this life is Een nieuwe hit en hij is uh, vrolijk en lekker. Uh, de broer en zus hebben hem uh, gezongen in uh, uh, Living on the Island. Yes. Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, dat doet uh, Randal Loosen niet uh, Living on the Island. Dus je zit gewoon in Beverwijk en uh, bij Auto Passion, uh, toch, uh, Rendel? Ja, goedemiddag. Ik ben gewoon weer aan het werk, net zoals jij. Ja, ja, uh, allemaal zijn we aan het werk. Ja, Benno die zweet zich ook rot uh, tegenover ja, mij. Ja, dus, ja. Uh, is het zo? O, oh, dat is goed. Natte rug. Zeker. Nou ja, goedemiddag uh, Rendel. Leuk, uh, leuk te spreken op uh, inderdaad uh, de, de sprintdag uh, voor de Formule 1. Ja. Maar er wordt nog heel weinig gesprint nou daar uh, op spa -Pronkensjo. Nou, het was weer een beetje kano weer, hè. Dat ja. maar weer zeggen. En uh, nou, je ziet maar weer, daar uh, dat krijg je toch wel heel verrassende uitslagen. En uh, uh, Het was voor die jongens allemaal een beetje een loterij met bandjes. En ook uh, voornamelijk uh, wanneer wel en wanneer niet de baan op. En uh, ja, uiteindelijk heeft Max het toch weer gedaan. Dus uh, hij mag straks van Paul. We gaan, de, we gaan het zien. Ik heb geen idee wat voor wereld op het ogenblik is daar in, in Denen. Want het, was, uh, het is best slecht de laatste twee dagen, zullen we maar zeggen. Ja, ze laten het verder uh, niet zien. Maar het is wel een uur uitgesteld, de race. Dus uh, ja. Ja, nou, dan gaan we weer. Ja, ja precies. Ja, ja, ja, toch? Dus het is. Uh, ja, dat is, wel, dat is wel iets met spaars. Dan regent het, blijft het dan regent. Als het droog is, kan je ook gewoon 40 graden hebben. Hè? Dus ja, ja, ja. Als een beetje zegt van. Uh, daar is het, uh, altijd, uh, het is een beetje natuurlijk, het licht in een kom. En uh, als het ook slecht weer is, blijft het ook vaak een beetje tussen die heuvels hangen. En als er geen wind staat, is het helemaal allende. En volgens mij is het daar redelijk slecht op het ogenblik. Als je daar uh, 400 euro voor een kaartje hebt neergezet. Dan heb je geen... Nou, ik weet niet of je... Het zal wel gezellig zijn, maar uh, je komt niet schoon weg. Zullen we daar maar op houden? Ja, ja, ja. ja zeker. Uh, ik was ook uh, destijds uh, uh, nat uh, toen ik uh, daar was. En dat was nog in de tijd van Christian Albers. Dus dat is alweer een tijdje geleden, Renno. Eh, Haarbou, ja, het is heel lang, lang geweest. <laughs> ja, nou ja, ik zelf geld bij. <laughs> maar ja, nee, het was wel een onwijs belevenis om dat mee te maken vanuit uh, Valkenburg. Uh, daar eerst uh, in uh, hotelletjes, uh, Hotel Heinekenhoek, daar in uh, Valkenburg. Uh, een geweldig uh, hotel uh, met feesten. En, tot, en, en, de en heb je een ambitie gehaald met Heinekoek. Ik weet niet. Ja, Nou de ja, de we, we deden ons best. Uh, de, we zijn er toch gekomen uh, verder. Maar uh, nee, het was, was een mooi, uh, mooi weekend. en Volgens mij, heel veel Nederlanders beleven dat zo. Die nou, beginnen dan ja, daar we, in uh, Valkenburg. En dan uh, gaan ze met z'n allen richting Spa. Het is natuurlijk gewoon een Nederlands feestje daar, weet je, uh, het is een Belgische circuit, maar volgens mij wordt het helemaal over het afgelopen jaar natuurlijk, vooral door Max-fans, is het gewoon een oranje feestje en je kan het gewoon wel een beetje zien als het tweede circuit Zandvoort, hè. daar is het helemaal oranje, maar het is daar in, in Ardennen ook serieus oranje hoor. Ja. Dus uh, nou, nu is het nu wat minder, want je zag een heleboel regenjassen, dus er gingen een heleboel uh, andere poncho's en, uh, en de paraplu's overheen, maar ik heb de oranje rookbommen alweer gezien, dus ja, zie okay. ik toch Niks zien, dan moeten ze helemaal maar niks zien, zeg ik dan maar weer. is Dus, uh, dus uh, we gaan het straks zien. Ik heb geen idee. Max uh, is een regenrijder. Maar er zitten ook een paar achter die het ook serieus kunnen in de regen. En uh, ja, hoewel Red Bull is toch serieus dominant hè. Max is toch serieus dominant. En uh, ik zat net een stukje even snel even te lezen uh, met een paar mensen hier... ...dat uh, PRS zich voelde heel erg benadeeld in die laatste uh, shoot-out-sessie, zeg maar, door het team. En die voelde zich een beetje belazen door het team. Jongens, ik, uh, ik durf hem bijna aan. Ik denk dat Perez uh, de kampie van Mexico nog mag doen. En dan gaat hij er ook uit. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus, uh, dus, uh, daar houden we je aan. Dus Zo, uh, dus, uh, de, ja. de, de, de schrijver, ja. Marco de mensen heeft het allemaal genoteerd, dus... Uh, ja, zet dit, hem op papier. Het, ja. sta <laughs> <laughs> het staat op papier. Het staat genoteerd. hoor. Het Deze... ja Ik ja. Zeg, uh, Rendel, uh, even terug naar uh, die regen. Uh, begin van de week was dat natuurlijk... Uh, ze zagen het allemaal al aankomen, die, uh, die regen. En uh, de hele discussie moet het allemaal wel doorgaan dat hele weekend. Um, maar heb jij uh, zelf ervaring met het rijden in de regen op Spa? Ja, ja ik heb uh, heel veel wedstrijden in Spa gehad in de regen. En het, het verraderlijke van Spa in de regen is dat... Er zit heel veel hoogteverschil in. En je hebt echt gewoon rivieren die naar beneden gaan. Met uh, daarna achter weer bochten. Dus op het moment eigenlijk dat je dan denkt... hé, hey, dit stukje is droog. En dan rij je naar beneden toe. Uh, vooral achterin het circuit. En dan ga je zeg maar, rechts-links combinatie. En is daar gewoon uh, het, eigenlijk gewoon nog heel erg nat. Mm. En uh, de, daar heb je ook kleine riviertjes. En ja, een, een regenband kan heel veel aan. Maar een klein riviertje kunnen ze niet aan. Ja, ja. Zeker in die Formule 1. ja Dan uh, gaat zo'n wagen gaat in feite zeg maar, drijven. Uh, ja, ja. Contact tussen band en asfalt verdwijnt. Ja. Ja, Acrobat planning. Op. Ja, je zag dat in... In principe natuurlijk met Strol. Die was aan het pushen op die slicks, Op een half droog, half naar de baan. Dan ben je bij mij gewoon wel een held hoor. Dat is, dan heb ik wel zoiets van... Oh, die ballen zijn heel erg groot in je broek. Ja. En hij was ook heel goed onderweg. Hij was echt heel goed onderweg. Alleen dat ene stukje waar je dan gewoon net naar beneden gaat. En dat, is dan nog, dat, dat zit een beetje in de schaduw. En dat blijft het ook altijd wat langer nat. Ja, dat was het nog net te nat. Ja, dan kan je insturen wat je wil. Maar ik heb nu hoor je, Jammer. Dan is het gewoon klaar. Ja, maar maar dat... ik moet wel zeggen... Ja. Uh, 100.000 punten voor die jongen, want hij was wel de enige die het probeerde. En je moet wat, hè? Je moet, uh, soms moet je net even anders zijn dan de anderen. Ja. En hij deed het wel. Ja, dit was dan even werk voor de monteurs. Ja. Maar, uh, nou ja, uh, uh, ik, vind wel, ik vind het altijd wel heel goed als iemand het gewoon probeert. Okay. En de rest ik, want ik vind de rest dan toch wel een beetje watjes, eigenlijk. <lacht> Allemaal watjes. <lacht> Zeker. <lacht> nou, uh, wordt er verteld ook uh, over de, de coureurs, uh, rendel van, ja, dat zijn de beste coureurs uh, van, uh, van de wereld die daar in de Formule 1 rijden. Die moeten ja. dat toch wel aan kunnen een, een beetje, regen op de baan hè? Zo wordt er over gesproken, maar jij vertelt het gewoon. Ja, als je, als je geen contact ja, meer hebt uh, met, tussen, contact tussen de banden is. en uh, in het circuit, ja dan. Uh, kan zelfs de beste coureur niet meer rijden? Nee, heel simpel. Als een uh, Max Verstappen uh, a heeft, dan kan die nog zo goed zijn. Uh, dan is het gewoon klaar. En, uh, en daar heb je het niet alleen over het zicht, hè, want die banden: die, uh, het is niet alleen de banden hè, die zoveel uh, spray maken. Het is dus ook die hele onderkant van die auto die is een soort zeg maar, stofzuiger werkt. En uh, daarna als, uh, achter de auto gewoon zo de, de lucht eruit gooit. Uh, vooral het midden van die auto, daar komt de meeste spray vandaan. Hm. En da daarom zien die rijders gewoon helemaal niks meer. Plus dat grote het probleem is, ze hebben downforce nodig dus snelheid nodig om die auto's op de baan te krijgen ja. hoe zachter ze, ze met zo'n Formule 1 gaan rijden hoe minder downforce ze hebben oh ja. Ja, dat doet hij gewoon niet meer, ja. klaar en dan kan je de beste banden van de hele wereld onder hebben en dan kan je insturen, maar dan ga je nog steeds rechtdoor ja. en, en als we dat even algemeen trekken, net zoals die, die, die wagens waar jij in rijdt en reed, uh, geldt dat daar hetzelfde principe voor? In de Formule auto's wel een beetje maar wij rijden met minder downforce, dus dan maakt het niet zo heel veel uit hmm. uh, in de toerwagens heb je daar gewoon veel veel minder van maar je bent met veel meer gewicht onderweg. Oh ja. Dus uh, die, die, die hebben de, houden dat contact toch wel met de baan. Uh, het, en die zitten wel veel smallere banden. Zeker op de achterkant uh, de, hebben wij veel smallere banden onder de auto. Wat natuurlijk ook wat. Nou ja, wel minder contact, maar wel makkelijk het water afvoert met veel gro groffere uh, bandstructuren. Dus dat, dat kan je eigenlijk niet vergelijken. En Formule 1, eh, Formule 2, dat zijn toch wel auto's die hebben gewoon wel die snelheid en die downforce nodig. Uh, en maar, eh, waar, ik rij bijvoorbeeld eh, Formule auto's uit de jaren 70. ja daar had je geen downforce. De ene is downforce die erin zit, is die dikzak die erin zit, dat is de downforce, <lacht> weet je. Dus, uh, en dan heb je voordeel, hoe zwaarder je bent, hoe beter je ja. en contact met mannen. Dus uh, in de regen ben ik altijd als serieus. Snel Oké, okay, wat leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Top man. Ja, ja. maar ik, ik, laat ik zo zeggen, ik hoop straks, ik, we hebben nog een uurtje over te gaan. Hè, voor ja, het... ja, je... um, Neem maar nog wat patatjes. Uh, voor het publiek dat er gereden gaat worden. Want ja, je zou toch een duur kaartje hebben. Ja, Heel erg in de regen, koud, ja, ja. kleumen, toestand. Het is allemaal niet leuk hoe in Spaans het regent. Zeker, nee. niet, zeker niet op een helling met al die modder. Uh, ik hoop wel dat er gewoon gereden gaat worden. Dat ja. zou het mooiste zijn. Oké, okay, nou helemaal goed. Ehm, um, even kijken, ja... Uh... ja de... Rob, had jij nog een vraag? Uh, ik zat uh, even door mijn uh, teksten nee, heen. Uh nee, nou ja, de voorbereidingen voor Sanford uh, uh, zijn ja. in uh, volle gang uh, op dit moment, uh, Rendel. Dat, dat weten jullie beter. Je en jullie zitten vlak bij het circuit. Ja, ja, ja ik, ik probeerde van, het, het circuit op te komen, maar dat uh, lukte uh, van de week uh, ja, niet meer. Ik dacht, ga even kijken. Maar uh, dat kon je wel even vergeten. <laughs> ja, maar dan, dan, dan moet je via de artiest ingang. Dat is aan de zijkant. Die moet je even weten. <laughs> hmm. Ja, oh ja, dat is zo. Nou ja, vroeger een gat in het hek en dan was het ook goed natuurlijk. Ja, ja, ja. De tijd meegemaakt dat we door Tunnel Oost, uh, probeerden proberen te komen. De bewaken afleiden en dan hebben ze alle door Tunnel waren uh, het middenterrein op en in de duinen kon je je zelf verstoppen. Dus dat ging heel goed. Ja, ja, ja. Nou, nou heb ik van experts, tijd. echte experts gehoord dat er nog wel enige uh, mogelijkheden zijn. Dus, uh, oh. Ik heb ze zelf alleen nog niet uh, gevonden, maar uh, we zoeken ja, lekker verder. Laten we, laten, we, laten we één ding gewoon hopen. Gewoon. Uh, dat is dan natuurlijk over een paar weken alweer. Uh, dat het uh, verschrikkelijk mooi weer gaat worden. Dat is heel mooi. Dan hebben we een heel mooi aan je ja, en als, uh, daar, ja, Nick is uh, helaas niet meer bij, maar als ze dan, uh, ja, Max weer wint, dan uh, kan uh, de hele horeca in, uh, in Zandvoort weer wel los, we maar zeggen, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. dus, uh, weet je, is, Zandvoort is, uh, iedereen was uh, heel erg tegen, maar uiteindelijk heeft toch iedereen wel gezien dat er toch in Nederland hele mooie feestjes gebouwd kunnen worden. En, Zeker. Uh, en dus laten we maar hopen dat het weer gaat gebeuren. En ja, spa... Ja, jongens, het moet even droog worden. We moeten met z'n allen even gaan blazen daar. Dan komt er vanzelf op. Oh ja, een heel goed idee. Ja, ik, ik, weet niet, ik zat er drie of vier weken geleden. Hadden we 40 graden aan het zwembad op het bed. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat kan ook, hè. Dat kan ook. Ja, precies. Dus, en uh, en dat, was, uh, dat was een heel geslaagd evenement, hè. En um, wat is het ja, volgende zeker. evenement van ITCC? Uh, we, we zitten over uh, twee weken zitten we in Assen bij de Jackson oh, ja. Racing Days. Ja. Uh, met onze V8 uh, racecar challenge. En met, uh, met alleen maar dikke, hele, dikke auto's met hele dikke motoren. Dus uh, we gaan kijken wat dat gaat worden. We zijn nog druk bezig met uh, deelnemers erbij te zoeken. Dus als er nog iemand een V8 heeft, hij kan nog meedoen. Okay. Um, uh, maar dat wordt wel een heel mooi evenement. En dan hopen we ook gewoon op mooi weer. Want dan, uh, dan wordt het ook daar toch wel, denk ik, een uh, 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 man die erop afkomen. Dus ja. dat is heel erg goed. Ja, ja, ja. ja. Dat moeten we hebben. En ja. uh, van wie zijn die uh, Racing Days uh, dit jaar dan, zei je? De, uh, de Jack's Racing Days. Het is een evenement. Oh, Jack's wel, Casino. Ja, ja, Jack's Casino's Racing Days. Dat was vroeger natuurlijk wel de Rissla En de, de Gamma. Ja, Maar ja. Dat soort dingen heb je allemaal gehad. En Tegenwoordig heet dat Jack's Casino's. Ja, dat is van alles, hè. Dat is motorfietsen, karting. Uh, de de Superkart Challenge is daar... met de, de diverse series met de Mazda... en de BMW M2 Cup, wat je ook op tv vindt. Die zijn daar. En de kaartjes zijn natuurlijk gratis. Dus dat is helemaal mooi. Ja. Dus je kan met de hele familie gezellig... een uh, dagje Efteling... Doen zullen we maar zeggen dat, dacht je? Ars en, en, en, en neem oordopjes mee, want die vijanden van ons die mogen ge, onbeperkt lawaai maken. Zo so. ah, neem oordopjes mee, zou ik zeggen. Lekker, dat, dat gaat heel veel, heel veel lawaai opleveren. Fantastisch. Als je daar, ik, ik heb het al eerder gezegd, als je daar met je familie op een camping in de omgeving zit, heb je een rotdag. Zo, daar op, <lacht> Ja, ging uh, tegen die tijd uh, die kant op? Oh, uh, volgens vrij, mij wel, hè? Ruiz gesteld gezellig. Oh jee, oh jee. Over jou als je luistert. <laughs> ja, ja, ja. Bij deze, ben gewaarschuwd. Goed zo. Uh, nou, Rendel, ja. Dus uh, over een paar weken Zandvoort. en hij heeft. Uh, ja, ex-Zandvoortse uh, Ria Falk, die heeft een, een, een Formule 1 plaatje gemaakt. Nee, niet Zand, Zandvoort de Formule 1, ja. zo heet die plaats. Nou, dat is wel, dat is wel een titel. Ik denk, nou, dat ben je, heb, je, ben je, heb je er al een paar bols op gehad, zullen we dat maar zeggen. Uh, <laughs> Zandvoort die de Formule 1. En uh, ja, ze heeft, uh, voor ons heeft ze ook nog een uh, tekstje ingesproken voor, uh, voor mij en uh, voor uh, Benno. Okay. En uh, ja, dan gaan we nu even naar luisteren. Haar Nieuwe Plaats, met ook uh, de tekst erbij. Ja, Beno, ben je er klaar voor? Ja, Renold, dankjewel. Zijn we er klaar ja, voor? goed weekend. We gaan genieten van Ria, want dat was toch de vrouw van de bloemkomen, toch? Ja, ja precies, ja, okay. die is ja. het. Dan, dan is hij altijd goed, dan is hij altijd goed. Renold, <laughs> <Reynolds, laughs> dankjewel en tot volgende <laughs> okay. week, hè. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Als ik in Zetkoord ben, dan luister ik altijd naar ZFM, Ook naar Rob en Benno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 Ja, en dat was uh, na de pit-report uh, de single van uh, Ria Valk. Hoe vond je hem, uh, Benno? Ja, gewoon, gewoon lekker, plek, lekker lekker, hè? Lekker een meezinger. Uh, ja, Nou, we gaan hem nog uh, zeker uh, vaak draaien hier uh, bij de Zandvoortse radio. Oude, oude ja. Pitpoes. Oude Pitbush. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Jij zegt het, uh, Marco. Ja. Eh, eh, eh, we gaan een uh, stukje, of stuk, prowessie doen. En uh, ja, heel mooi... Uh, ik kan, kan erover zeggen dat ik het wel aardig vind, wat je vandaag hebt. Uh... Ja, het is een uh, gedichtje voor aardige mensen. Het is een aardig gedichtje. Oké. Okay, ja. Nou, tenminste vind ik zelf. Laat maar horen. Aardig. Als je aardig bent, glimlach je als je andermans gerut ziet. Je houdt van kinderen. Ik heb ze helaas zelf niet. Nee, mijn exen. Niet één wilde deze aardige man als vader voor hun leg. Liever geld, zekerheid en eindigen met een saaie zak. Als je aardig bent, verslijt men je gek. In elk gesprek leg je het af, omdat jij nadenkt over wat men zegt. Vlotte kletsers herkauwen en braken braaf hun lesjes. Je relativerende argumenten blijven ongezegd. Altijd ben je net te laat...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 Dankjewel weer uh, Marco. Een mooi stuk uh, pro-issie op de zaterdagmiddag. We hebben er weer uh, van genoten. Ik vond het wel aardig eigenlijk. Ja, ik vond het zelf ook niet onaardig. Uh, niet onaardig hè? zeker weten. Nou ja, Graag gedaan. Over een maandje doen we hem uh, uiteraard weer. Uh, en dan zijn we allemaal weer uh, happy together. Ja. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right.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 En dat waren de Turtles met uh, de Happy Together, Benno Veugen. Ja, meneer. Ja, want ik... we gaan het uh, dier ook nog uh, doen. Ja. We hebben het weer druk. De we, de, de drup, Jonga, druk, druk. Ja, ja, ja. Ik heb jonge. Wel, <laughs> wel hondje Winnie voor je. Dat is een chocho. Chocho. -cho. Cho -cho, wat cho -cho. is dat voor ons? Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. een uh, Dat was een hele... Uh, wollige hond met de, van die wollige vachten. Oh, zo. is voor de winter wel makkelijk. Ja, als je koud hebt dan moet je hem zeker in huis halen en die hond uh, zo opvoeden dat hij steeds tegen je aan ligt. Dan hou je het uh, ongetwijfeld warm. Chocho uh, is uh, net vier jaar oud. Uh, is weer uit die bekende schuur, waar we het al weken over hebben. Jeetje, dat... weer eens. Ja, dat is niet te geloven. Maar het opvallende is dat er allerlei soorten honden uit die schuur komen. Uh, het is een hele vriendelijke hond uh, die uh, echt een chocho -cho, uh, betaamt. En, uh, het is allemaal wat natuurlijk weer wennen. Zoekt een baasje die tijd en geduld heeft. Kinderen is hij niet gewend, maar um, kan wel prima met oudere kinderen samenwonen... als de baas tenminste een beetje ervaring heeft. Met andere honden gaat het goed natuurlijk, want daar heeft hij zijn hele leven al mee in de schuur gewoond. En dat gaat ook goed op het speelveld van ons eigen dierentuin. Uh, Kennenmelhanten aan de Kees op straat. Uh, Samenwonen, dat zal waarschijnlijk ook goed gaan. mits het een stabiele soortgenoot is. Loslopen, dat kan Choto nog niet. Omdat hij dat nog moet wennen. Uh, zijn, ja, ze zijn nog bezig met katten of dat samen gaat. En um, dat moet nog een beetje uitgetest worden. Alleen thuis zijn dat is hij niet gewend. Dus dat moet rustig opgebouwd worden. En um, en dan ja, heb je het weer. Ook dat zinnelijk zijn, is ook weer een klein probleem. Hmm. Dat moet nog wel even opgebouwd worden. Uh, en, en zo blijft natuurlijk ook Chocho, een, eigenlijk een beetje zielige hond die uit een, een onstabiel milieu is gekomen. Uh, maar wel vanwege well, eigenlijk alleen als een uiterlijk. Haar uiterlijk, moet wel in de vorm uh, uh, praten. Een, een ontzettende leuke hond is om te zien. En als het dan nog een vriendelijke hond is... is alles meegenomen. Nou, en waar kunnen we er zien? Dus, nou, ze kunnen in ieder geval... ik zoek baas.dierenbescherming.nl Daar kan je het in ieder geval zien. En ik zal even de kenmerken met je doornemen. Ze is geboren 6 april 2019. Kan bij kinderen? Ja. Moet bij soortgenoten? Nee. Kan bij andere honden? Ja. Onbekend bij katten. Ze heeft geen speciale verzorging nodig. Is gesteriliseerd. Kan alleen thuis blijven is nog een beetje onbekend. Kan menen, auto. Gedrag in de lijn is goed beheerst. Geen basiscommando's, moet geleerd worden. Is zinnelijk, is waakzaam. We hebben eigenlijk een waakzame hond, dus altijd weer fijn. En in de schofthoogte is, is tussen de 30 en de 50 centimeter. Vachtverzorging is, ze moet zo af en toe eens getrimd worden. Kan loslopen. Nee, maar is wel te leren. En is natuurlijk beschikbaar. Want anders zit je niet in het dierenthijskermeland aan de Kees straat. Zeker niet. En ze wil daar heel snel weg. Heel snel. Dus nou, uh, dat... melk aan. Ik uh, geef Winnie goede kozen. Want uh, omdat het een leuke hond is om te zien. En in de regel gaat het, uh, komen de, is het een in- en uitgaan van honden en katten bij het dierenthuis. Dankjewel, Benno. We hebben nog heel veel, uh, nou heel veel, is ook wel overdreven... maar uh, nee. best wel wat uh, Nederlandstalige hits uh, die we nog ja, uh, even erin willen knallen. Ja. Zo vlak voor Fred, hè. Ik weet niet of hij ze ook op, op zijn playlist heeft... maar uh, nou, dat regelen we even met Fred, hij, uh, die na vijf uur uh, er uiteraard weer is... Maar ja, die komen er zo meteen aan, dus hou je radio aan als je ook van Nederlandstalige muziek houdt. Een beetje muziekfeest op het plein op de radio of zoiets. Hoe moet ik dat noemen? Nou, kijk maar, we gaan ze lekker draaien voor je. I wanna be with you everywhere Waarom, de zetten we in waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, het waarom, de waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, leven. Krijgt mijn leven kleur. Over het Sí, un tajo pa cobrar un traición va jugarse en una daga, la suerte d'un pasió. Van París tot Buenos Aires, danse copià una melodie. Com aúm nu fast, quan teus ojos secan. Sí, vaquere'te molt, jo vaquere'te bé, vaquere'te bé, vaquere'te bé, vaquere'te cuidar vaquere'te dios vaquere'te bé, te bé, Viniet ik van het leven Krijgt mijn leven kleur over de dansvloer zweven als een eerste klas zanger. Milanga kies het was 5 Milan de lokatie. Milonga para kinker laat dan en doorkoop over heel de wereld reizen. We gaan de zon die Argentijnse avond bij Milonga ooit begon. Waarom? Wa kennen mucho moet zo waarom? Waar de zetten we in waarom? De bedoeling. Geniet ik van het leven. Krijgt mijn leven kleur. Over de dansvloer zweven als een eerste klasje. Waarom, waarom, waarom, waarom? Waarom pakken het Waarom pakken het de Waarom Waarom Waarom het Waarom Waarom Waarom liet je mij niet staan? Waarom liet je mij bewegen? Wat heb je met. Ja, hij lijkt wel een beetje op uh, Julio Iglesias. Vroeger zeiden wij trouwens, uh, Benno, uh, Julio Insta Regias. Ja, Nou ja, als je dan naar Spa gaat. Uh, daar uh, zou de sprintrace over... Uh, 19 minuten gaan starten, maar uh, ja, de eerste druppels zijn alweer gesignaleerd. En de regenjassen worden alweer aangetrokken daar op uh, spa francorchamps Dus uh, ja, of coureurs. het allemaal doorgaat, dat moeten we nog eventjes afwachten. Ja, precies. coureurs uit de auto's. Uh, ja, ik denk dat ze een auto... Hoe zou dat eigenlijk zijn? Zou zo'n zo uh, formulewagen helemaal vol lopen met... Uh, met nee, de, ik denk dat dat vliegt er een beetje overheen. Oké, okay, oké. Okay. Moet maar je maar eens proberen met een boodschappentas. Als je bij wijze van spreken op een scooter zit of zo, ja, weet ik ja, wel. Ja, ja. En ik heb een boodschappentas uh, ja. voor me. En uh, die is open en het regent uh, behoorlijk. Ja. Dat komt gewoon niet in de, in de, in de boodschappentas. Oké, okay. ja, bijzonder. Vliegt er voorbij. Goed zo. Hey, uh, uh, no ja, tijd vliegt ook voorbij. Nog twaalf uh, minuten uh, oh, in dit uh, programma. Tijf dat is trouwens die William Jans. He? Dat ja. is uh, ja, de Nederlandse Julio Iglesias ja, eigenlijk ja, een ja, beetje. Ja, dat is uh, inderdaad... Uh, ik had nog nooit van hem gehoord. Maar hij heeft dus uh, deze nieuwe single... Milonga. Milonga. Milonga? Een... Milonga? Ja, ja uh, die, op alle grote radiostations, waaronder ZFM... is het uh, uitgebracht. En daar wordt hij gedraaid. Hij is dus de Dutch Julio Iglesias. En uh, nou, je hoort het wel ook. Daar heeft hij goed op gestudeerd. Uh, diezelfde de ademhaling en die intonatie uh, en die timing eigenlijk. Uh, dat is, uh, en deze single is inmiddels al 320.000 keer gestreamd. En, uh, en ik ga dus helemaal los. En deze man die uh, nou treedt binnenkort ook op. <coughs> nou ja, uh, binnenkort. In ieder geval... Hij is uh, het dichtst bij Amstelveen, 5 oktober. Nou, nog, nog er valt bij, Amstelveen. Ja, het Schou Schouwburg in uh, Amstelveen, daar kan je hem... Oh, wacht even, en dan uh, als je lang, uh, ietsje langer wacht... 19 oktober komt hij in het Hoofddorp uh, Theater van Zee, nooit We hoort. Nee. Uh, nou goed, moet je even googelen... Uh, is het dan nog dichterbij? Nou, hij komt in ieder geval niet naar Zandvoort. Komt hij nog in uh, de luifel in uh, Heemstede <coughs> of bestaat dat niet meer? <laughs> ja, ja, ja, oh, ja, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb daar uh, laatst uh, Hans Dorrestein uh, zien optreden. Ah. Uh, ja, was leuk. Uh. Ja, dat blijft ook een begrip uh, daar. Uh. Zeker, zeker. Jezus. Nou ja, Fred, hij is er weer uh, zo dadelijk, dus meer Nederlandstalig. Ja, ik... Hoe heb je geslapen trouwens, afgelopen nacht? Uh, nou, redelijk goed. Redelijk goed? Ja, okay. jij ook. Ja, ik heb ook wel redelijk geslapen. Maar ja. je weet het, hè? Ja. De meeste dromen zijn bedrog. Ja, en oh ook. ja, ja, ja. Ja, heb je dat weer? Ik ben dol op dromen. Fred. Dag, dag, Fred. Nou, hij is oh, er weer, hè? Oh, zo goed. meteen. Ja, jij ook, ook Na ja, vijf ja, ja. uur, Fred, hij uh, met uh, Entertainment for You. En uh, tot aan die tijd mogen wij nog een paar platen draaien. Dus even kijken wat uh, hij allemaal op zijn playlist heeft gezet. En dan gaan we dat niet draaien, hè? Dat zou een beetje flauw zijn. Maar Dromen zijn bedrog, die staat er vast niet op, hè? De single van Marco Bosato.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 dat was hem. De single van Marco Bosato. We hebben hem weer eens geduid. Ben je al leuk, toch? Ja, prima. Zeker. En dromen ja. zijn bedrog. Nou ja. Nou ja, ja dat ja, is dus dan het. weer wat minder. Hè? Want sommige dromen zijn best wel uh, geinig eigenlijk. Ja, mijn, mijn dromen zijn prima. Ja, <laughs> Ik, ik ja. vind ze ook zelf. Hoe zijn jouw dromen, Fred? Ja, Fred. Nou, ja. we zijn wel benieuwd hoe jouw <laughs> dromen zijn. Nou, Jij moet je moet het toch erg gaan hebben? Dat wil je niet <laughs> weten. Jij droopt over Kroatië, denk ik. Ja, over vakantie, ja dat, gaat, uh, dat gaat heel snel aan. Het gaat dus uh, kan, uh, rap kant op. Wanneer ga je op vakantie? Uh, volgende week ben ik er nog. En dan, uh, daarna ben ik weg. Zo, dus, hij wel. Ja, Zo hoe dan ver dan, uh, is de rij naar Kroatië? Uh, 1500 kilometer. Oh, net zoals Zuid-Frankrijk. Ja. En hmm. daartussenin ga ik nog een stukje verder. Dan oh. ga ik naar het eiland, natuurlijk. En dat is ook nog een kleine, 320 kilometer verderop. Zo, oké. Okay. Oh. Dus ja. En dan nog varen natuurlijk. Want je begon... Nee, varen hoeft niet. Oh, oké. Okay. Uh, nee, dat is uh, verbonden met uh, een brug. Oh, wat ja, goed. Tot ja, ja. Krimbrug. En, en voor, voor, voor, <laughs> voorheen, ja, voorheen moest je de, ja... Oh, oh, oh, oh. Nou, nou, voor rijden ja. was het inderdaad een, een brug die daar moest je moest voor betalen om erover te kunnen. Eigenlijk... Nou ja, Fred, als je maar niet de brug te ver gaat. Ja, dat is nee. wat ik nee. ook denk. Bridge to far. Ja. Nou, uh, Fred, je bent er zo meteen weer met uh, Entertainment View. Wat ga je vanmiddag allemaal doen? Ik heb alleen maar een uh, paar mensen die gaan bellen. Oké. Okay. Uh, waaronder Tom Kranen. Die ga ik bellen over zijn nieuwe single. Ik heb even alles niet bij de hand. Heet, heet je zo? Ja. <laughs> dat is een nieuwe ja. Dat is de nieuwe single. Dat, dat, dat val, gaat er niet worden hoor. <laughs> nee, maar, en, uh, en Jos van Schaik die gaan we bellen. En uh, ja, ik ga eens dus even kijken in mijn lijst uh, wie we nog meer kunnen bellen daarin. Nou, oh, dat zie je te plekken. Vinden mensen dat leuk als je zomaar even belt? Van hallo, Fred ja. van ja, de radio. Ja. ja, dan zijn ze verrast. En zei uh, <laughs> uh, ja, Fred, uh, hoe is het? Ja. Ja. En dan moet ik opletten dat de plaat afgelopen is. <laughs> Ja, het blijft radio natuurlijk. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat lijkt me wel heel nee, spannend eh, zo'n zo babbeltje. En, en, ja, nee, maar het is altijd leuk. Uh, mensen die ik al uh, een poos niet gesproken heb, ja, ja. dan ik ze even. Ja, ik moest, meteen, ik moest meteen hier aan denken. Weet je wel, die, uh, deze plaat. Ik bel je zomaar even ik op. Ik bel je ja. zomaar even op, oh, ja, ja, ja. Gordon. Gordon. <laughs> ja, nou ja, nee, maar die gaan we nu niet draaien, Gordon. nee. Oh, vond je hem leuk? Die is trouwens ook verketterd, geloof ik, Gordon. Ja, ja. Ik begreep dat de, de samenwerking met uh, Gerard Joning, uh, tenminste hij wilde dat wel. Oh. En Gerard Joning wilde het niet, want die ging nog liever naar een begrafenis. Oh. Dus, ja. Ja. Wanneer gaat hij weer trouwen trouwens, Gordon? Die gaat toch altijd trouwen en dan toch weer niets? Ja. Ja. Ja. En de uh, laatste ex die heeft die een rechtszaak, dat uh, gaat hij aanspannen geloof ik. vanwege ja. onze on onzedelijke gedrag. Ja, ja. En zo blijven ze aan de gang even ja, ja. Gordon. Uh, altijd in het nieuws. En, ja. Uh, ja, ja. Nou ja, nou ja uh, Jij begint erover. Ja, ja, dat, ja ik bel je zomaar even op. Uh, was ja, ja, ja. Dat, uh, nou, dat ga je doen. Uh, gewoon uh, wat mensen opbellen. Ja. En, uh, als ik een plaats wil horen bij je, uh, kan ik die aanvragen vanavond? Ja, even naar de www.zfmartiesten.nl aan elkaar. Dus www.zfmartisten.nl. Kijk, makkelijk. Plaatje aanvragen bij Fred. Even rechtsboven in de hoek. Op zeker. Kan een beetje nou ja, wij zijn er volgende week weer, uh, Benno. Bij ben Leven en Welzijn. Zo is dat, zeker weten. Dankjewel weer uh, voor het luisteren ook. Zometeen uh, de Amsterdamse avond hè. vanaf uh, acht uur uh, in Zandvoort. Lekker. Op diverse podia. Leuke. Uh, nou, een beetje Amsterdamse muziek, uh, maar ook een beetje wat er omheen hangt, uh, zeg maar. Tantaleen is Johnny dan. Ja, ja, ja, leuk. En, ja. en, de, en de engelbewaarder <laughs> natuurlijk ook. Uh, ah, okay. Ja, die komt vast er zeker langs. En uh, misschien ook wel uh, de zinger van uh, Wilfred uh, Pigmans. Want die heeft een nieuwe plaat uitgebracht: Boek Wilbert Pigmans. En uh, hier is hij met uh, vanavond. En wij zeggen tot volgende week. Hoi. hoi.